je kan eten, drinken, wat je wil communiceren erg ja. <laughs> ja, goed, erg goed communiceren is bijzonder belangrijk dus vaardigheden, kijk, Kabbalah zegt niet, wees we, we alleen alleen innerlijk, alleen introvert je moet extravert zijn introvert zijn en middenvert zijn ja, moet je alles zijn en niet alleen naar, naar binnen maar je moet eerst een zeer sterke binding naar binnen krijgen. Dan kan, dan kan je niets meer uh, uh, cynisch hmm. laten voelen. Okay. Ik raad iedereen aan, toch wel dit probleem dat we, we hebben we behandeld, ja? Met, dat, met problemen cynisch en alle andere problemen, ja? dat we hebben gezien, is artikel 27 van Hiso. Probeer dat, ik zou zeggen, leer dat steeds, als je iets artikel 27 van onze Hiso, van handel, handleding handleiding, innerlijke zijfering. Steeds dit, dat artikel, daar zitten we al dingen van am, abo ijima, een paar de dingen die wij nog niet hebben gehad, die moet je gewoon, mag je gewoon weg, weghalen, maar de rest dat zijn enkele pagina's. Leer dat. Lees dat. Als, dus iemand die wil dan uh, sneller... Kijk, okay. iemand, iemand die wil van die, die vragen, die problemen die we hebben net op, de, op het bord gehad. Iemand van jullie die het wil echt snel en grondig aanpakken. Raad ik het volgende aan. Oké, okay. dat is alleen maar... Alleen maar, zeg ik dat... Iets extra. Maar moeten we altijd in de Kabbalah, moeten we altijd extra doen. Iets extra doen. <coughs> dus schrijf het allemaal op als je wil. Iemand die dan hebberig is voor zijn geestelijke ontwikkeling. Ik raad het volgende aan. Maar vraag me niet waarom. Dat jij artikel 27 van HISO, van dat Handleding Innerlijke Zuivering... Alleen daar zijn een paar momenten van mij die ik dan uh, iets, ja, commentaar geef dan. En dan soms uh, kabbalistische termen. Dan moet je dat soms, sommige dingen die wij nog niet hebben geleerd. maar dan, dan moet je dat voorlopig niet, niet doen. Maar wat je kan, doe dat. Dus lees dat artikel 27, iedereen noteerde dat voor zichzelf. En van, um, van uit het Joods. Wetboek, hier hebben we een, een twee pagina's vanaf zes tot zeven. Iedereen heeft gekregen van jullie dat. Van pagina zes tot en met zeven, dat is roddelen, kwaad, kwaadsprekerij, wraakzucht en wrok. Allemaal dingen die wij graag doen, allemaal. Oké? Okay. This is the thing, this is the thing. I got Rodale, that is it's, that is a good of chocolate. Rodale, that's a similar made that from Rodale, will love bringing it, that is the Alende. Rodale, with all this, is all this is Rodale. Rodale is so, that is at ergste form of from, from Alende what you on see. Alle oorlogen komen door Roddelen. Maar goed, dat komt later. Dus die twee, dus artikel 27, dat zijn enkele pagina's. 3, 4, 5, 4, 5 paar pagina's of zo. Oké. Okay. Plattetext, doe dat. En de twee, twee pagina's, de dus 6 en 7, van Roddelenkwaadsweggerijen. Hoe moet je het doen? Kijk, nu ga ik u echt beladen. Maar zonder lading. Kunnen we ook niet ons ontladen. Dus. S ochtends vroeg. Voordat jij naar bed gaat. Nee. S ochtends vroeg. Sorry. Maar er zijn mensen. Die... Ja, bij jou is het andersom. Hè? Bij mij is het andersom. Sorry. Daarom heb ik het. De... Ja, Sochtends. Jullie gaan naar bed. En ik ga ik drink koffie. En ga ik naar eventjes. Eventjes lekker. Dus. Maar hoe doe je dat? Maar goed luisteren en schrijven precies de volgorde, want dat is relevant. Dat Kabbalah, dat komt straks. Wij gaan verder met Kabbalah, we zullen het wel halen, absoluut. Maar dat is belangrijk. Dat ja. was een probleem dat bij iedereen speelt zich af. Dus jij staat ochtends op, jij wast eerst je handen. Want hier is alles wat ik zeg. Het lijkt wel met handen in Je Jij weet dat ik niet aanhanger ben van van traditie is, maar zeg je, doe dat gewoon. Dus eerst je was je handen, je hoeft niet dat was zo so met, zoals joden dat doen, dat. gewoon was je handen, normaal. Was je eerst je handen. Oké? Okay? Dan was je je gezicht. Alles belangrijk. Waarom later komt het wel? Dan doe je je behoefte. Wil je niet, wil je niet. Je gaat doen. Klaar. Dus <lacht> Jij probeert het, nee, nee, nee, nee wat, ik, wat, ik bedoel, wat ik bedoel, wat ik bedoel, wat ik bedoel, probeer, probeer jezelf schoon te maken, oké. Okay? Jij probeer jezelf schoon te maken. Dus dat bedoel ik, dat schoon te maken. Bedoel dat, en bedoel dat wanneer je je schoon maakt, dat jij jezelf zegt, jezelf, net zoals wij lezen hier, men moet bij alles wat men doet, steeds de bedoeling hebben de hemel te dienen. Dus jij moet ook weten dat jij daarmee dient de hemel. Kay? Dat doe je alleen voor koffie. Je hebt nog geen koffie gehad. En hoogsje geen sigaretje gehad. Kay? Dan zeg je dan dat artikel 27. Maar dan zeg je niet zoals so, so mijn broeders dat doen. Trouwens, soms zeg ik over mijn broeders. orthodoxe broeders ijzels. Maar bedoel ik? erg goed bedoel ik. Wat bedoel ik daarmee? Ijzel in het Hebreeuws is chamor. Is, uh, dus het is niet, niet, niet een belediging. Waarom? Hamor is ezel, En hamor, gommer, is materie. Dus ezel en materie in de Hebraaus is hetzelfde woord. Dus ezel is een domme, alleen die gesteld is op zijn materie. ezel, dier. En daarom zeggen we ijzel. We bedoel, je ook, bedoel je gewoon iemand die op materie is gesteld. Dat is ezel. zoals dus als ik zeg soms over mij iemand... Nee, bedoel ik toestand, wanneer iemand verkeerde, die ijzel is. Ja? Dus waarbij je alleen maar materieel, alleen maar handen en voeten doet. Dat is ijzel. Maar het is niet, niet beledigend. Okay. Okay. Dus, nogmaals, jij doet dit wat je hier bij gezegd. Zonder, zonder, natuurlijk nog een keer, zonder koffie drinken, zonder sigaretje. Daarna ga je dat je afzonderen aan een kamertje ergens... Liever niet naast iemand anders om iemand in verlegenheid te brengen. Waarom moet je dat iemand laten zien dat als de andere natuurlijk jouw uh, geestelijk werk niet tegenwerkt. Ja? Hij hoeft ook niet voor zijn, maar niet tegen. Mag je ook in zijn, zijn aanwezigheden doen. Maar liever dat jij een apart plaatje heeft. En jij gaat dat zeggen. Alleen dat jij dat hoort. Niet alleen met je ogen, dat helpt niet. Ik zal allemaal vertellen waarom, maar nu gewoon ontvang dat van mij en doe dat alsjeblieft. Dus gewoon zeg je dat zachtjes, dat jij dat hoort. Ja? Niet dat de buren dat horen, maar alleen jij hoort. En niet dat je, jouw partner dat hoort ook niet, dat die weet hoe, je, hoe vroom je bent. Dat, dat doe je dat. En dan zeg je aan het einde, zeg je dan ook dat roddelen, kwaadsprekerij, dat stukje van zes en zeven. Dat zijn alles in totaal misschien tien minuutjes. Als je meer tijd hebt, meer investeren. Maar probeer dat met al je hart, met al je ziel en met al jouw kracht dat te doen. Okay. Dan doe je dat en dan kan je koffie pas. Koffie en sigaretie komen daarna pas. Okay. Koffie en sigaretie en wat dan ook. Hoe belangrijk als je handen was met zeen? Hmm. Natuurlijk. Nee, ja, ik ben ja. het heel serieus. Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb. Nee, het is. Ja. Kijk, het is. Ja. Nee, kijk, als die handen zijn, zijn, zijn bij jou echt uh, vet en dat, dan ja, ja. kan je dan wel. Als Mensen een klein beetje zeep, kan je dat doen? Het is niet. Het, ja, ben, nee, het is niet. Nee, het is niet ervan. Kan je als je dat veel lekker met zeep, en zeep. Uh, het is niet iets. Uh, nee. uh, het is niet persoonlijk. Alleen, alleen was is heel belangrijk. Zeer belangrijk. Water vertel ik je waarom is dat allemaal. Dan ga je eten, drinken wat je wil, ga je naar je werk. Dan vanaf wanneer heb je dan... Iedereen heeft natuurlijk een verschillende De meeste werken ochtends, ja, overdag. Dan heb je een pauze waarschijnlijk van half één tot half twee. Dat is niet zo, niet zo gelukkig. Want... Maar... Ik het, eigenlijk vanaf half twee kan je het nog een keer zeggen. Misschien kan je dat zo doen met je regelen, met je baas, dat jij zegt, ik heb tien minuutjes liever daarna vanaf half twee, want hal, nog, half één is nog te vroeg. Eén uur is ook nog ook te vroeg. In verband met de krachten in het, het helaal. Want van half, vanaf half twee begint de gvora in uh, zich manifesteren in overdag. En dan moeten we dat een beetje verzoeten begrijp je wel? Anders ga je dat allemaal uh, doen. Dat wat ik hier zeg. Dus vanaf half twee. En dat kan ook bijvoorbeeld tot vier uur duren. Dat jij dan een momentje vindt, liever een vaste moment, Laten we zeggen om half twee of drie twee uur. En dan doe je dat nog een keer. Zeg je dat nog een keer? Ja? De tweede keer. De tweede keer. Zeg je dat weer artikel 27 en roddelen heb je geen tijd, dan moet je één van, van beide zeggen. Eén of dit, of dat. Probeer het te combineren. Dan, uh, s'avonds, je komt naar huis, nou, je komt thuis. Natuurlijk wil je eerst eten, dat begrijp ik. maar kan ik een beetje eten. Kan je eten. Maar dat is wat te, te, te zwaar wordt het voor jou. En dan om een uur of acht... 8, 9 uur, zeg je de derde keer? Allemaal. Maar stel dat jij een mooie, een mooie film is op de tv, wat moet je dan doen? Ja? Dan, kijk, stel het een film. De nee, oké, okay. stel het een mooie film. <laughs> stel het een mooie, een mooie film, en een mooie film duurt tot, tot, tot half negen. Oké, okay. dan ga je dan, of laten we zeggen, een mooie film duurt tot 9 uur, of tot half tien. Dan ga je dan half tien, goed tot half tien kijken naar de TV. Of naar iets anders, krant, dat, muziek, wat je wil. Maar dan doe je de TV uit of, jij gaat, of laat je partner dat kijken naar de TV. Maar jij zegt de derde keer nog een keer artikel 27, 27 en die roddelen, dat is de derde keer. En dan kijk je niet meer naar TV. Huh? Dan, niet meer, dan, dan niet meer naar tv kijken. Ik bedoel, niet meer jezelf afleiden door... Je kan wel praten natuurlijk met je partner, maar dat... Je kan praten, je kan studeren, maar niet meer jezelf afleiden door, door tv. Stel dat dit een mooi programma is, juist tussen 7 en 10 uur, dan doe je dat om na 10 uur. Wanneer al het programma, dus mooie, programma mooie programma afgelopen is, dan doe je de derde keer om 10 uur. Oké? Okay? Drie keer heb je gedaan, gezegd. Vraag vraagt me niet waarom. En dan, wanneer je al naar bed, naar bed komt, voordat je naar bed gaat, dan doe je dat de vierde keer. Je kan wel een deel daarvan zeggen. Alleen maar artikel 27 of liever uh, s avonds kan je zeggen voordat je naar bed gaat. Dus alleen pas wanneer je al naar bed gaat. Dus jij bent, jij kan je ook al uitkleden zelfs, maar dan niet te naakt zitten en dat, een beetje dat, met een, wie is het? Eerst jezelf bekleden, een beetje, hoe zeg je dat? Bedekken een beetje, natuurlijk altijd Het jezelf. We weten niet hoe dat allemaal werkt. Langzaam zal ik je dat vertellen. En dan zeg je dat de vierde keer. Nou maar dan zeg je, nee, ik ik wil. Is, uh, dat, dat ik moet nu, uh, dat dit nu aan de buurt is, dat ik moet stoeien nu met mijn vrouw of met mijn man. Stoeien. Iedereen begrijpt wat stoeien is? Nee? Ja. Ja, heb ik dat geleerd in Amsterdam? Ik, zeg, ik, weet niet of, ik weet niet of het beleefd is of niet, wat ik zeg, maar stoeien, gewoon stoeien. Dus wat moet je doen dan? Dan moet je eerst stoeien, eerst stoeien en dan zeggen. Dus niet, niet dat jij eerst zegt en dan ga je dan stoeien. En dan, dan ga je eerst je stoeien. Ja. Dus ja, zie hoe belachelijk het dat allemaal is. En jij hecht zoveel waarde eraan. Ja, je hoeft heel te je op proef, weet je, wat. Doen? met voordat woord voor wat? Dus, dus wat ga je doen, hè? Ja? Dus, voordat jij, laten we zeggen dat jij wil nu die wrijvingen doen, ja. Wat doe je dan? Dan ga je die wrijvingen doen, eerst, en dan ga je je handen wassen. bedoel, ik bedoel, ik ben hierbij wat stoeien, bedoel ik. Dus, en dan ga je handen wassen, daarna direct. na het stoeien, ga je dan handen wassen, sorry, ga je de handen, goed handen wassen, handen wassen, maar direct vergeten wat je hebt gedaan. Je hebt je plicht gedaan. Klaar is Kees. Okay. Liefde. Liefde is al geweest. Oké. Okay. Ja. Je hebt gedaan. Nu even handen wassen. Ja. Handen wassen. Ja. wassen. Ja. goede handen wassen. En zeg maar. En ook. Niet sigaretten deerst. De ja. Nee. Dus ik bedoel. Sigaretten mag wel. Maar dan niet. Niet sigaretten. Niet. Zeg je dat. Nee. Sigaretten wel. Dus wat ik bedoel is daarmee Is. Dat na dat gedaan heb, na dat contact heb gehad, ga je handen wassen. En dan ga je weer afzonderen van jezelf en zeg je dan de vierde keer, de vierde keer, je kan alleen maar roddelen, kwaads per wat wraadzo, moet dat de laatste twee pagina's alleen zeggen, want je moet jezelf ook concentreren. En hoe kan je dat na dat gedaan hebben, jezelf voor iets positiefs, Instellen. Dus dat moet je alleen dat zeggen, dat alleen uit de joodse wet alleen roddelen en kwaaderen. Nou, dat is de vierde keer. Maar moet je het zo doen, of afspreken met jouw partner, dat nadat jij dat zegt, de laatste vierde keer, dat jij daarna niets meer spreekt. Je gaat slapen. Je gaat geen woord uitspreken. Als je dat doet wat ik jou zeg... En dan zal ik je zeggen, hoeveel moet je dat keer doen? Dan zeg je nog, dan ga je nog helemaal, helemaal, uh, dat allemaal met vinden. Dus dat moet je doen, een kuur, een kuur dat moet je doen, 101 en één keer. Dus 25 dagen achter elkaar, achter elkaar, achter elkaar. 25 dagen achter elkaar, vier keer per dag, heb je 100. Het is niet genoeg. Kom je niet af. En dan de 26e dag zeg je dat alleen 's ochtends. Eén keer. Maar dan met de grootste intentie, met alles. Dat. En. Flus. Als je gaat naar een dokter en jij hebt slapeloze nachten. en je vraagt om een slaap, slaappil. luisteren naar die dokter, ja? Jij gaat het gebruiken, ja? Zo doe dat ook nieuw. Wat ik jou zeg, 25 dagen achter elkaar, kuur van wat ik jou zei, en 26e dag alleen ochtends. En als je het echt met goede kawana, met intentie doet, dan ga je enorm vooruit geestelijk. En dat zal je ook aanwennen iets, iets wat misschien voor jouw hele leven zal een les worden. En langzamerhand zullen we ook overgaan tot de ware, het ware gebed. Wat ochtendgebed, wat al door, door wijzen aan ons voorgeschreven is. We zullen dan versteld zijn wat het allemaal, hoe dat helpt de mens. Oké? Okay? Als je nog gebeden doet, dan doe je het niet nog Als je nog gebeden doet, kan je gebeden daarbij doen. Alleen dan hoef ik dan misschien... Dan kan je wat in uh, een klein stukje, in bijvoorbeeld roddelen, een keer zeggen. Dat het een keer, die een keer artikel zeggen, bijvoorbeeld, ochtends. Ja, belangrijk is natuurlijk, ochtends het belangrijkste is. Het belangrijkste is natuurlijk ochtends. Maar ook voordat je naar bed gaat, is dat belangrijk. Want als je naar bed gaat, is het te vroeg om daarover te hebben. Maar we zullen dat het absoluut daarover hebben. Want s'nachts, als je de vierde keer dat doet, leest, dan bereid je iets voor dat s'nachts plaatsvindt met jou, waarbij je ochtends vroeg uh, vernieuwd wordt en kan je genade ontvangen. En dan hoef je nooit meer naar het psychiater. Okay, well, when, natuurlijk dat wij daardoor minder er zijn genoeg mensen. Er zullen altijd mensen naar psychiaters gaan. Kijk, maar niet jullie moeten dat niet doen. Kijk, dat was hem, ja? Ik heb een moeilijk s'nachts. Eh? Snacht. S'nachts? Nee, voordat je naar bed gaat. Voor, ja, wanneer je naar bed gaat. Wie van jullie natuurlijk een kanier is. Ik ben het niet. Maar wie van jullie nog een kanier is. Wie echt kracht kan opbrengen. Die kan nog even opstaan. Dat heet gaat zot. zot betekent middernacht, maar niet onze middernacht. Het varieert. Het varieert. Het is zonne. Het is een kosmos. Dus wat we zeggen, Nu is het bijvoorbeeld 1 uur, hoe laat is het? 1 uur 35. 30? Ongeveer. Nu is het, nieuw is het bijvoorbeeld Nu in deze tijd. Is het één uur. S Nachts 1 uur 38 is het middernacht in de kosmos. We, we hebben al die, we hebben al die uh, tijden, hebben wij ook. Uh, tabellen hebben we dat. Wie dan nog opstaat, de kracht heeft om op te staan en om de schepper te prijzen. Dat is iets speciaals, maar we hebben de krachten niet meer. Ik zou het ook graag willen. Maar ook niet altijd. Ook. we zijn het zwak. Maar als je dat dan doet. Hoe? Doe dat. Dan. Dan zullen we zien dat jij vooruit zal gaan. Als, als paddenstoel ga je groeien. We hebben nu voor het eerst. Hebben wij een, een beetje. Ook een vorm van gebed. Een vorm van werk. Een vaste werk hebben we nu genoemd. En dat is aan jou, dat je, omdat jij dat doet. Of jij dat doet of niet. Okay. Dus ook die vraag heeft gesteld, wat wij vanochtend hebben, wat ik van, van, van, vanavond hebben behandeld, over die cynisme, et cetera. Als je dat doet, 25 dagen, wat ik jou zeg, maar met volledige overgave. Zoveel, zoveel als je kan. Dus Uiterste herhaling van jezelf. Dan over een maand, over 26 dagen, kom je hier en niemand zal jou herkennen. Oké? Dat was het dan. Een klein beetje hier. Um, een klein beetje gaan we nog even het tweede gedeelte van de les geven. geen vooruit. Vorige keer hebben wij. al Dat allemaal gehad, alleen zonder sferoot, zonder, zonder, zonder namen. Eén stelt voor de eerste ontvangst van het licht, Galgelthe. Twee stelt voor, iedereen weet het, Galgelthe. De tweede was Ab. De tweede was Sag, dat is de derde ontvangst. Sag. En daarna die zaak die, omdat het vrouwelijk is, vrouwelijke krachten, die ging naar beneden onder de tabor, We noemen dat tabor. Net zoals bij mensen we hebben ook een, hier een tabor en, en weet het, een navel. Zo, so, Bina, ook bij ons. Bina kan doorstromen naar beneden. Bina. Maar Gochma niet. Gochma komt, kan alleen tot hier komen. En daarom zoveel so veel problemen zijn er daaronder. Maar ook wij zien het ook, ook in de wereld en is het ook zo. So? En wij zijn een projectie van de wereld. Yes. Dus die ketter die we dalgaiten hebben nu gegeven nu sferot. Dus dat stukje wat uh, wat uitsteekt, ziet u Dat heet dat heet rosh rosh. Of hoofd, omdat het uitsteekt. Net zoals bij ons, Het hoofd uitsteekt boven, boven naar de rest. En elke volgende, volgende ontvangst is altijd vanuit, vanuit, vanuit, uh, vanuit de plaats dat heet P. Dus vanuit dat is eigenlijk hoofd eindigt. En dan komt het volgende, net zoals bij mensen. Uh, hogere, en dan komt er weer lagere mens, lagere, zo. Er zijn in het hoofd, zijn er drie spheroot, ketar, gog, mabina In het hoofd. Dus alles wat tien spheroot heeft, heeft uh, in het hoofd, dat is ketter gog, mabina. bina. Oké. Okay. Dan, vanuit Vanuit de plaats om P, waar de hoofd eindigt, komen dan drie sferot, gheset, gvorah en een derde van tiferet. Tiferet is, is het lichaam, is, is eigenlijk, mm, laten we zeggen, voor de taf, voor de, de plaats, een derde van, van dit is tiferet. En hier is het twee derde tiferet. En dan zich hoort je soort en maal goed. Okay. Gewoon doe dat zonder na te denken. Langzamer gaan komt het wel. En dan die bina, die zakte naar beneden, omdat hier onder de tafel kwam geen licht. Alleen hier kon het licht komen, hier. Ook hier kon het licht komen. En, bijna, omdat bijna is licht van barmhartigheid, geven, dan heeft geen, uh, geen, uh, hoe moet ik zeggen dat, er is geen beperking daarop. Ook wij, bijvoorbeeld, kunnen geven, geven, er is geen beperking op, en ik ok, krijg geen kater van. Ook Binna, die geest, ging allemaal, helemaal gaf hier naar beneden, omdat we hebben gezien dat Binna heeft, uh, haar eigenschap is om te geven aan zeer hier en maalgoed. Stap voor stap worden die, al die namen worden voor jou, je gaat leven in dit, in dit land, wat wij... Mag ik eigenlijk iets vragen? Ja. Ik had begrepen dat kezer uh, het licht tot aan de tafel uh, kwam, maar daaronder kwam wel schijnsel. Ja, heel ja, goed. Dus ja. wat weer gezegd. zegt. Eerst hebben we gezegd, er kwam eerst licht hier naartoe. Er ligt Gochma. En dan kwam het eerst, en dan hier kwam het naar beneden alleen maar het schijnsel Natuurlijk. Het probleem was. Um, we hebben gezien dat licht dat nieuw binnenkomt, is alleen maar als het ware als een straal uh, als een lijn het kaf en zelfs als het dan als het licht zo binnenkomt dan komt het alleen maar een, een zeer klein hoeveelheid licht binnen, maar de, het leuvendeel van het licht blijft buiten, net zoals bij ons wij zouden graag de hele wereld in ons willen absorberen, ja of niet? Maar we kunnen alleen maar absorberen wat we kunnen ontvangen. Wat we in staat zijn te ontvangen van behagen, van licht, kunnen we ontvangen. Wat we niet in staat, zo ook hier. En hoe, hoe is het met ons? Hoe doen we dat? Laten we, we altijd uitgaan bij, vanuit mens. Als we hebben te maken met geestelijke werelden, kunnen we ook uit mens uitgaan. Want vanuit mijn vlees... Leer ik de schepper, ja. Meebessariën zeeloka. staat het. Vanuit mijn vlees zal ik leren over het goddelijke. Want niets is in het, in het, in, in het algemeen wat er niet is in, in het detail. Als ik licht ontvang of, of behagen, genot, dan eerst ontvang ik in mijzelf wat ik kan. Ja, vodka, weet ik veel, uh, wat er ook, welke genot, welke er bestaat. Ik ontvang alleen in mijzelf wat ik kan. En de rest, wat doe ik daarmee? Genoeg, dankjewel. Ik heb het niet nodig. Ik zou het willen natuurlijk, maar ik heb geen kracht om het, om het nog eens te ontvangen. Ja of niet? Waarom doe ik dat? Dus ik, ik ga afstoten... Afstoot, dat betekent niet, wat we hebben gezegd, orgozer, maar gewoon, ik zeg, nou, ik heb het, ik het niet nodig. Waarom doe we dat? En dan komen we echt in een leeg te zitten. Waarom? Omdat, het is altijd makkelijker om helemaal niet te ontvangen, niet te ontvangen, dan een klein beetje met mate ontvangen. Het is altijd makkelijker om... Een klein beetje, om, om helemaal niet te ontvangen, dan een beetje te ontvangen. <coughs> want Gewoon kijken goed, want dat is ook, alles wat ik nu vertel is, is, is kabbala, is, is ook, kan je ook elke dag toepassen. Want als ik kijk naar een, loop ik ergens in de kroeg en ziet daar een kroeg. Uh, nou, ik wil niet drinken, nou klaar. Ik zeg het makkelijker om nee te zeggen, om helemaal nee te zeggen, dan binnen te komen en één borreltje of twee borreltjes te drinken. Als ik twee borreltjes drink, dan heb ik moeite om weg te lopen, want die twee borreltjes hebben mij verswakt. Daarom staat het ook in de Joodse wet. Van, in, uh, er bestaat een wet en er bestaan ook in instructies, zeg dat, in maatregelen van bestuur. Dat is een uitgewerkte wet. Grondwet en maatregelen van bestuur. Daar kan je ook allerlei details in zien. En dat is ook zo, daar staat het ook, dat moet je niet een vrouw zo een hand geven of zo. Natuurlijk, we doen het wel. Waarom? Omdat een man die geeft een hand, en nu in onze tijd misschien is het niet zomaar, geeft een hand... En dan keek je naar, je, naar haar hand even. Ja. En je kan haar, voelt hij zich lekker, voelt hij dat lekker. Hij wil het nog een keer, nog verder. Dus liever helemaal hun hand niet geven. Omdat als je een hand geeft, ja, of een kusje geeft in de wang, dan blijft het ergens zitten in de mens. En dan verzwakt het hem laten we zeggen, wil, zelfs als hij dat niet doet, dus hij zegt, ik kom niet aan meer. Het blijft bij hem hangen dus hij is vers, wordt verzwakt. Wij spreken altijd over nieuwe, over innerlijke zaken. Ja, over innerlijke, niet? Nou, ah, natuurlijk, niemand ziet het. Ja, Janneke. heel ja, ja, goed, de traditie, dat is helemaal goed, oké. Okay. Maar, als een mens een klein beetje ontvangt, is het moeilijk uh, om, om dan weer te weigeren. Dus dan is helemaal, wil ik niet ontvangen. Huh? Wat het gebeurt hier? Eerst komt het licht tot hier, tot de tabor. Net zoals bij mensen. Komt het hier tot hier. Iets. En dan en ik zeg, nee, ik, niet verder. Tot hier en niet verder. Ik heb al ontvangen. Klein beetje ontvangen. En niet meer. Nou, het licht wil altijd binnenkomen. Waarom? De schepper wil ons ultieme ja of niet? Maar wij zeggen nee. Waarom wordt het hier niet ontvangen? Omdat de schepping, de krachten, scheppende krachten, die hebben nog geen kracht om volledig te ontvangen het licht naar beneden. Stel dat hier het licht helemaal naar beneden zou ontvangen worden, volledig. En uh, dan, zou, dan zou niet meer geen allerlei constructies nodig zijn. Maar nu moet het iets gebeuren, omdat hier is een leegte. Maar eerst was er geen leegte. Eerst kwam het, kwam het licht tot hier naartoe. En hier werd het alleen weer, kijk, het licht komt hier naartoe. En hier wordt het weer gekatst. Hier wordt het weer weer gekatst. Maar het kan niet meer binnenkomen. Maar wat hebben we gezegd? Een schijnsel betekent alleen maar de straling van buiten. Kijk, er is een kracht wel om, hier is een kracht om niet te laten binnenkomen. Dat is al een enorme kracht. Dat is net als een, dr een dranklaap. En opeens hij zegt hij, ik ga niet drinken. Welke kracht moet je opbrengen om niet te drinken? Elfie, hij drinkt niet. De anderen drinken niet. Ik drink ook niet. Nou, Voor mij is het geen probleem. Maar voor hem is het een, een probleem om niet te drinken. Dus hier is ook confrontatie hier komt het licht hier naartoe en ik heb dus hier bij de, bij de, hier staat ook een massage hier is een massage en daar is een massage hier, hier, hier komt het licht hier komt de eerste massage uh, uh, om, niet om het licht weer te kratzen gewoon en hier is een andere massage om, om niet verder te laten komen dus, kijk hier is het eigenlijk zo het is net als een zuiger omhoog, omhoog, hebben we meer kracht komt zuigen dieper naar beneden dus hier is ook een uh, licht komt hier ook weer het kwam tot hier naartoe, hij is verzwakt al want het is al, een, al elke licht wat binnen is is altijd zwakker dan het licht wat nog niet binnen is gekomen omringende licht waarom? alles wat, alles wat al ingeperkt is is zwakker ja? dus als licht in meekomt en buiten mij is het een zei van een oceaan van genot. Maar ik kan het hier ontvangen. Je? Dus hier is het natuurlijk kwam juist licht. Uh, hier ook nog weer uh, druk. Zet het druk, want het licht wil graag altijd binnenkomen. Van wie kwam beperking? Van het licht of van de kli? Van wie kwam de beperking? Natuurlijk van de kli, want het licht. Wil overal binnenkomen, ook bij ons. Het licht is het schepper. Wil, wil ons absoluut gevuld laten voelen. Wij zijn ook gevuld, volledig. Maar wij hebben een klep in onszelf, net zoals het hier is. Zo'n klep of zo'n zo massagje. Wij hebben ook dat opgesteld, opgesteld waarbij wij. ...ongevoelig zijn... ...voor het licht dat daar is. Okay. Ook hier overal licht is. Al de hele schepping... Is, uh, ...wij zijn absoluut gevuld met licht. Maar alleen wij... ...hebben die kleppen geplaatst... ...omdat wij geen licht, geen kracht hebben... ...om hem... ...te ervaren. Ook hier dus, kwam licht hier... ...en... ...er is geen kracht meer om naar binnen te komen... ...om is steeds een massag... En die laat het niet, zo'n zo, zo bewa bewaking als het ware, zo'n kracht, en die laat het niet naar binnen komen. Maar er kwam wel een schijnsel natuurlijk van het licht, het heet licht nevers. het meest lage licht. En nu dat licht zit, dat hij wat zegt, licht maal goed, licht maal goed, hetzelfde, licht nevers. Iedereen weet het, een beetje nevers, het laagste licht, Nevers. Of ligt maal goed. En dat betekent dat. En nu bleef dat. bleef dat hier. Die maar dat binnen zit. Die blijft pushen. Ja? Want die wil altijd, altijd binnenkomen. We hebben gezegd. Als je een klein beetje genot in jezelf opneemt. Dan ben je altijd verswakt. Ja? Verswakt waarom? Het is moeilijker om. Weerstand te bieden om verder te gaan. Ja? Nou, ik zal niet aankomen, ik zal alleen maar een handje kussen. Ja, handje kussen, dan verder, doe nee, niets nee, nee, nee, nee. meer, even een schouder. En sowieso gaat het verder, en dan ben ik klaar, zo komen kinderen er weer. <gif> dus. <laughs> eh? Ja, ik ja, kom er niet aan. Zo is het ook hier. Hier de poest, poest, die wil graag het licht wil binnenkomen. Ja? Dat is de mannen pusht, vraagt. Hij wil doet er niet toe. Die wil binnenkomen. De, dus licht lichtpnemiet, dat heet hoorpnemiet, uh, dus uh, in, in, inwendig licht dat al binnen is. Maar er bestaat ook een licht wat nog niet hier nog niet binnen kan komen omdat hier nog ook massage stond, ja. Alleen, kwam alleen binnen wat kon, wat het, de knie kon ontvangen. Maar de rest, dat heet ook oormakief. En hier binnen zit oor Oor, hoe zeg je dat? Oor-inwendig in, hier. In een like ja. In het oor, dat heet zo, so, oorpnemie. Oké. Okay. ik moet gewoon onderhouden. Dus deze post hier, bij die taboer en deze die pusht ook deze die hier nog niet kwam die pusht het ook van alle kanten het ook no? ja. en die wil ook binnenkomen laten we zo zien dat klie heeft een binnenkant en een buitenkant net zoals uh, net zoals wanden van een klie van een, we zeggen van een glas zo is het ook met een klie klie is ook, okay. het licht kan binnenkomen okay. en die kan ook pushen hier hoe heet het, tegen de wanden. Maar het ligt ook okay. van buiten. Die gaat ook van buiten. En die ook poest van buiten. Dat is dan oor makief, heet het. Al die elementen, stap voor stap, we kunnen het allemaal met je doen. Dan zullen we gaan leven daarin. Zullen we alles voelen dat. Nou, dus, van, kijk, dat is een klie. Dat is wat ik daar heb Alleen, natuurlijk moeten we weten dat hierboven is nog geen sprake van Kelim. Alles is nog zo eil. Hier alleen, hieronder, zullen zich, wat vanaf nieuw straks, hier zullen zich Kelim, ware Kelim, zullen gaan vormen. Kilim betekent dat betekent dat, dat, wat betekent kli? De ware Klim. betekent dat, dat, eh, uh, Datgene wat ontvangt, heeft een voldoende ruimte, meer van kracht is, dan het licht dat binnenkomt. Kijk, okay. wat, wat ik bedoel daarmee is. Kijk, okay. stel dat we in een klein kamertje zitten. Klein kamertje, ja. Klein kamertje. En er komt een zeer sterke licht binnen. En het ver, uh, belicht, verlicht volledig. Het kamer, de kamer, het kamertje. Dat is helemaal voor dat kamertje. Dan, dan, dan kunnen we niet spreken van een klie. Want er is geen identificatie meer van een klie. Ja? Wat ik bedoel daarmee. Het is gevuld, volledig gevuld. En met het licht. Dat is net als we hebben gezegd. Twee spelonken. Eén spelonk waar leeft licht. In een andere spelonk leeft duisternis. En dan licht ze, dan maak een afspraak. En dan de, de duisternis zegt tegen de licht die dat woonde in een andere spelonk. Die zegt, kom even bij mij te gast. En dat licht dat woonde in een spelonk. De lichtspelonk die komt bij de buurman. Uh, de en dat is daar woonde de duisternis. En die komt binnen... Er is er duisternis, waar ben jij? Ja, waar, waarom? Omdat. Ja, begrijp dat? Waarom? Zo is het ook met ons. Als we geen kracht hebben, dan moeten we in de duisternis blijven. En dan, langzamerhand, moeten we op een keertje dat, dat het licht even op een keertje laten uitnodigen. Dat in andere hè, buiten ons is. Op een keertje uitnodigen. Dan hebben wij knie. Begrijpt u wat ik bedoel? En niet dat wij lopen helemaal overal, Ajax, Ajax, kijk naar die gezichten daar. Die, die zitten, die zijn allemaal buiten zichzelf. Die ervaren zichzelf niet meer als klien. Die zijn behoren tot massa, tot iets, tot een massa geest. Maar straks zal ik het ervaren op de Koninginendag in de Bij Waar ik zit, is een, is een quintessentie van het helemaal van de Koninginendag daar waar ik zit. Te, bij, tegenover Dante zit ik precies waar ik woon. Maar daar, is, nee, maar daar, is, daar zie je ook die gezichten, dat is prachtig. En op die dag heb ik de, op de meest de optimale ongekende productiviteit op die dag. En creatief ben ik. Waarom? Het is wel een, al is het domme kracht, doet we er niet toe. Het is vreugde. Zelfs een, een domme vreugde. Ik zeg niet domme, domme, want het absoluut is een goede vreugde. Maar ik bedoel, dan drinken ze eerst uh, gezellig en dan, uh, en dan zie je die hoofd. In, we are the champions. En dan zie je dat ze helemaal buiten zichzelf gekomen Waar is de klie? Geen klie. Probeer nou, iedereen loopt zo en niemand, niemand kent zichzelf op dat moment. Het licht van dat we are the champions overdonderd hen, zodat so hun echte ik weg heeft een enorme kick. En je voorstelde hoe die natie een enorme kick hebben gehad. We are the champions, ja? Ja? Het is een geweldig gevoel, massa, mysterie, mysti. het door, maar ook ontwikkeling. Allemaal nodig. Het is niets verkeerd Moeten okay. Oké. Eerlijk moeten we zeggen. Het is niets verkeerd geweest. En daar moet je kracht hebben. Om dat te kunnen zeggen. En menen Dat het niet zo. Want ik zeg het niet alleen zelf. dat zo, Mijn hele familie werd levend begraven. In Oekraïne. Dus ik bedoel. Ik heb het ervaren enorm sterk. Dus, maar overwinnen daardoor te zien, verder dan alleen de dag van vandaag. Dat is iets anders. Okay. Iedereen begrijpt nu wat de klie is. Dus als ik het op een keertje doe, dan heb ik mijn klie. Dus mijn klie is groter dan het licht. Ja, begrijp Groter dan het licht dat het kan vullen. En de hele, de hele ontwikkeling nieuw gaat nu zo worden nieuw. De hele ontwikkeling van de klie is nu gaat zo plaatsvinden dat de klie wordt steeds groter en het licht wordt steeds kleiner. De hele ontwikkeling nu gaat plaatsvinden wat de schepper heeft bedacht in zijn hoge wijsheid. is een nieuw stap voor stap. Gaat het, wie ziet dat? Eerste ontvangst, tweede ontvangst, nu gaat het allemaal naar beneden, hier gaat het allemaal iets gebeuren. Doch de kelimen worden steeds groter. En het licht wordt steeds kleiner. Waarom? Dat is tikkun, cool. dat is correctie. Ook wij moeten het ook precies hetzelfde volgen. Dus wij maken onze kelimen groter. En het licht komt bij druppeltjes. En niet, we are the champions. Once a, uh, once a year... Juist, maar niet elke dag. Kijk nou, probeer nou elke dag zo dat ze dat schrijven uit de wereld. Nederland zou dan direct het derde wereldland, vierde wereldland worden. Maar met de mate, dat is de hele dat het allemaal komt. Iedereen ziet, begrijp je? Dus de klie is alleen wanneer de klie zichzelf kan waarnemen. Maar als de klie volledig gevuld is met het licht. En het is niet de verdienste van de kli, het is niet door de kracht van de knie, maar alleen de licht alleen al mee, dan is er geen knie Zo so in deze tijd zijn wij, worden wij bewust en wij bouwen onze kilim zelf. Dus het zien van het licht, zoals we met, uh, het uitroepen, dat is. ...behalve dat het niet te verdienst is... Ab Absoluut niet. Natuurlijk mensen zeggen, ik heb licht gezien. Oh, ik heb die gezien. Ik heb dan, was het... Uh, uh, 700 uh, jaar geleden of zo, so we, weet ik veel. Uh, iemand heeft gezien, de, de profeet. joshua heeft gezien. Oh, nou, en wat? Wat is van jou geweest? Oké, okay, ik heb hem gezien. Er waren ook vrouwen die hebben gezien. Ook in Bulgarije was een vrouw. Die heeft ook joshua gezien. Jezus gezien, oké. Okay. Nou, en... Oké, okay. ze was heilig. oké. Okay. Zij kon het zien, zij worden. Maar en? Wat heeft, wat heeft zij, wat het aan haar is geworden? De bedoeling is dat een mens uh, het lot in zijn handen neemt. Wat betekent lot in zijn handen neemt? Zijn levens. Lot van zijn leven in zijn handen neemt. Wanneer, wanneer verliezen wij, wanneer uh, nemen we lot niet in onze handen. Wanneer we laten dat allemaal spontaan alle licht bij ons uh, binnenkomen, uh, penetreren en ons overheersen. Dat betekent dat wij een, een, een lot in andere man's handen geven. Maar wij moeten altijd op een keertje het jo, jo, hawaii moeten we ook op een keertje uitnodigen. Begrijpt u dat? We, natuurlijk verlangen wij om zoveel mogelijk ervan te genieten en niet alleen genieten om ons uh, om de hemel te dienen wat wij zeggen om het hemel in ons op te nemen maar als wij geen kracht hebben dan moeten we met mondjes mondjes maar doen oké, okay? dus wat het hier gebeurde is dat het licht probeert en van binnen en van buiten te penetreren Oké? Okay. En ook in ons, bij ons is het ook misschien hetzelfde. Het licht wat wij binnen hebben gehaald, die kent ook geen grenzen, die is begrensd. En alles wat begrensd is, wil graag buiten de oevers treden. Het is moeilijk om het begrensd te houden, beheerst te blijven. En van buiten ook, zie hij probeert ook steeds ook van buiten te penetreren. En natuurlijk, hier komt zoveel druk, net zoals bij ons hier, in onze navel, waar die mensen ook het allemaal voelen, dat, als het van buiten is. Ja. En, dan, en dan is er geen kracht meer en dan wordt het helemaal uitgestoten, helemaal naar boven. Uitgestoten. En naar boven betekent altijd naar de, naar de plaats waar het vandaan kwam, van p. Dat heet, de plaats is hier, want ook hier wordt het licht binnenge, binnengekomen. Altijd via pe. Hier is het hoofd. Hier komt het, uh, komt het als aurig binnen. In ons hoofd. Dan gaat het via mond. Spiritueel natuurlijk, geestelijk. Maar ook, maar ook in fysiek. We zien het wel. Eten. Eten komt binnen. Eten, wat is eten? Eten is ook licht. Ja? met eten, wat komt met het eten? komt het licht ik bedoel eten, calorieën veel andere vormen. een deel daarvan een goede daarvan, het goede van het eten wordt verteerd wordt verteerd, wordt opgenomen in hogere uh, hogere componenten in bloed in andere dingen dus wordt, wordt, ge, wordt uh, verredeld en wat overgebleven is. Afval die gaat uh, weg. Ja of niet? Er wordt ook weer opgegeten door anderen door andere etcetera. Precies hetzelfde is het ook hier. Kijk het licht kwam hier naartoe eerst tot de, tot de tabur en alleen een schijnsel kwam er daar naartoe van niet gorgogmaal maar dan zo'n zachte licht van gevel van licht. En dan maar steeds pusht, pusht, door zowel van binnen als van buiten en dan wordt het niet opeens, op een bepaald moment wordt het niet meer haalbaar, niet meer houdbaar, net zoals bij ons. Oké, okay. oké, okay. niet helemaal, niet te drinken, dat kan het wel, maar als, het, als iemand twee, drie borreltjes opneemt, dan is het gevaarlijk, ja? dan, dan probeer ik hem weghalen ja, uit een café. Ja? Dat is, het, dat is het ellende. Dan is het moeilijker. Ja. Zo is het ook hier. Dan was het zo druk enorm hoog. Dan al het licht kwam weer naar boven. Naar de P. Net zoals bij ons ook. Soms is het zo dat het. Uh, het komt weer, weer, weer terug. Zo kwam het ook weer hier naartoe. Het, naar de P. En daar kwam weer. We hebben gezien. Fontein, ja, Fontein-principe. En kwam het hier niet, ontvangst van het licht, of kleinere ontvangst. En kwam het binnen, en deze heeft, heeft het licht tot Tabor ontvangen. Maar wat gebeurde dan hier dan? Nou, en nu wat gebeurt ermee is dat al alle, alle het volgende elke volgende ontvangst van licht voelt eerst voorafgaande net zoals Fontein kwam het eerst omhoog, weer terug het stootte stoot tegen de bodem kwam naar boven komt weer vormen van een tweede ontvangst van het licht maar kwam eerst weer eerst heeft gevuld weer deze en dan heeft nog een keer en dan heeft hij zichzelf ook gevuld tot, tot, hoe like ze zeggen dat, weer tot de tafel. Langzaam, niet gewoon kijken, laten ze dat allemaal zien. Absoluut. So, bij mij duurde dat enorm, bang voor dat ik iets kon voelen. Ja, ja, ik heb het geluisterd naar de blaar ik heb het in de alles geluisterd. De woorden, denk je daar dat ze niet. Maar de bedoeling is. Gewoon hoort. Want ik leef erin. En ik neem het op. Via artie. Er geen woord van mij. Niks van mij. En niet alleen woorden. Ik leef erin. Mijn leraar is de grootste leraar aller tijden. Dus ik neem van hem op de hele dag. En ik geef het aan jou. zelfs als je woorden niet begreep, en dat niet begreep, wat ik zeg, komt over jou. Want wij denken alleen dat het tongen met mond iets over, overgebracht wordt. Maar het geestelijke komt gewoon van hart, hart, van het hoofd, van het ogen, van het hart en van je zoot Alle vier we hebben vier verbonden: ogen, ja, heb ik gezien, mond, is dan een van onze lessen. Hard en je zult. Alles werkt. En alles geeft. Vergeet het wel? Zelfs als je het niet begrijpt, komt het over jou absoluut. Belangrijk is dat jij gaat iets ervaren. En dat. Jij zullen, al die processen zullen we later toepassen. Zullen we zien dat die allemaal absoluut werken. Ook wanneer we met de mens gaan werken. Oké? Okay. Kom, geduldig. Je moet zitten hier op de les. Ik begrijp jouw, jouw interesse moet zo zijn dat ten eerste hoe dat plaatsvindt. Niet waarom. De vraag is erg goede van Berre. Maar waarom, wat vindt plaats hier? Wat het mechanisme van het hoe dat feest plaats? Maar jouw houding moet zijn, wat ik nieuw leer, al begrijp ik niets, dat zal mij tot mijn vervulling brengen. En dichter bij de, bij Hawaii bij de schepper. Zo moet het zo bij jou zijn. En zal je absoluut. Dat halen. Absoluut. Wat ik leer is net. Is de waarheid. Geen enkel andere ding in de wereld gevonden van dat. En ik verwonder elke dag. Alles gaat boven mijn de wilste verwachtingen. Wat ik lees en ik begrijp nog, ik begreep ook, ik leg mij net zoals jullie helemaal in handen van die, van die hogere kracht en ik voel me absoluut klein. Maar er bestaat ook een wet, absoluut een wet bestaat in het geestelijke, dat alles wat groot is op een lagere trap wordt klein op een hogere trap Oké? Okay? Wat betekent dat? Je ze onthoudt, ze schrijven dat, on, on, gaat dat ondertussen. Dus alles wat groot is op een lagere treden, wordt klein op de eerste volgende hogere treden. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Maar natuurlijk opnieuw beginnen, dezelfde cyclus, Maar natuurlijk op een hogere niveau. En daarom voelt iedereen, zal van jullie ook zo voelen, dat wanneer jij... Opeens je weet niet, je weet je kan nog niet onderscheiden wat er hoger wat lager is. Maar je gaat toch vooruit. En opeens op, be beland je in een hogere. Maar je weet het niet dat het hoger is. Je, het voelt alsof je in, in een lagere bent. Jij bent in een lagere, maar vanuit maar op een hogere trap treden. Begrijp je dat? Dus je hebt nu beland op een, een klein beetje omhoog. Maar elke hogere trap, dat is maar een elementje van een hogere trap treden, voelt. Dat jij klein bent. Want wat je groot bent op een lagere, als je omhoog klimt, elke eerste volgende, dan voel je jezelf dat je klein bent. Ja. Waar ga je dat doen? Daarom is het beter een staart zijn. Van wie, hoe zeg je dat? Ja, beter staart zijn van iemand. En beter een staartje zijn van Ari. Aanhechten aan jezelf aan Ari als nul, als niets. Wat ik doe, dan uh, een grotere rabi uithangen, of weet ik wel. Uh, en denken dat jij iets bent, en groot zijn op een lagere niveau. Dus je moet dat ik elke dag, laten we zeggen, 10 tot 15 uur per dag raar leren, dan, en steeds om hoger, hogere dingen, pak, dan heb je geen moment om. groot gaan voelen. Heb je het meer begrepen? En moet je weten eraan. Want je moet weten, zelfs als je klein voelt jezelf, dan moet je weten dat jij hoger komt. Wat belangrijk is voor jou, dat mensen weten dat jij hoger bent, of dat je daadwerkelijk hoger komt. Oké? Okay. Alles is kwaliteit. Oké? Okay. Communicatie, er staat ook een kwaliteit, innerlijke kwaliteit, qua krachten. Okay. En daarom voelt het wel zo, dat jij voelt, het, hey, ik voelde me zo, een van de leerlingen, een van, de, van de, uh, onze cursisten die hier ook zit, die heeft mij enkele dagen van tevoren gezegd, hij gewoon uh, helemaal was vol van vreugde en liefde en vol was van liefde voor de schepper, voor de mensen hij heeft gezegd, ach wat ik voel nu. dit, dit over een paar dagen was hij helemaal omgeslagen, waarom omgeslagen, ik denk nou ben ik gevallen, nee ik ben niet gevallen jij bent door dat door dat gevoel wat jij mij had geopenbaard je hebt gezegd: ik voel het, en dan, het was goed wat jij, wat jij ook gezegd, maar dat betekent dat jij hoger kwam, op dat moment. En jij hebt het mis, misschien verbruikt, dat, op dat moment, dat je mag nog wel zeggen tegen mij bijvoorbeeld, maar klaar, en niet verder uh, zelf genieten, want jij kan ook genieten daarvan. Het is niet van jou, jij hebt het ontvangen. En jij gaat, jij gaat het, je weet het, over toren, je gaat het allemaal dat, wat jij hebt ontvangen, op je rekening, ja? En dan ga je dat allemaal. Ah, nou, dan nou, moet je dat niet doen. En dan, dan, dan straks beland je dan weer op een, naar beneden. Of zelfs niet dat zo. dat jij ervaart zo gigantische liefde en eenheid. Dat is dan opeens voel je wel gevallen. Dat betekent dat jij misschien hoger bent gekomen, naar een hogere. En dan voel je altijd. Klein. Moeten we leren. Het is anders dan als je leert. Alle taalmoed en alle anderen. Met dag, met de dag worden ze uh, Belangrijker, gewichtiger. Kijk naar mijn, mijn burgers in Antwerpen. Hè? Allemaal belangrijker. <laughs> Daarom zeg ik dat allemaal. Dat het zo. So, het is schijn. Of waar. Niets anders. Succes.